Mark Visser met het NOS-journaal. In de bus die gisteravond in Zwitserland verongelukte zaten tien Nederlandse kinderen. Negen kinderen zitten op basisschool Het Sketske in Lommel. Een Nederlands kind gaat in Heverlee, nabij Leuven, naar school. Meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn.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 De Raad van State heeft de komst van een grote afvalverbrandingshoven in Harlingen goedgekeurd. De vergunning die gedeputeerde Staten van Friesland heeft verleend aan het bedrijf Omrin is in orde. Volgens de Waddenvereniging en de stichting Afvaloven Nee wordt er onvoldoende rekening gehouden met de Waddenzee in de buurt van de oven. Maar de Raad van State vindt dat het onderzoek naar de luchtverspreiding in de omgeving aan de eisen voldoet. De bezwaren zijn daarom afgewezen. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. In een school in Breda zijn vijf leerlingen onwel geworden, zijn voor onderzoek opgenomen in een ziekenhuis. Want half elf voelden leerlingen in twee lokalen zich niet lekker. De brandweer ontruimde het gebouw en deed metingen. Met perslucht werd de lucht in de lokalen ververst. Waardoor de leerlingen onwel zijn geworden is nog niet bekend. Het gebouw is ondertussen weer vrijgegeven. Het Groningse Waddeneiland Rottermaar Oog is in twee stukken geslagen. Bij hoogwater bestaat het eiland uit twee delen. De duinen zijn afgelopen winter over een afstand van ruim 100 meter weggeslagen en daardoor heeft het tij vrij spel en kan het water het eiland opkomen. Vermoedelijk is een deel van de duinenrij afgelopen winter in een storm verzwogen door de zee. Het weer, vooral in het zuiden, zon in de rest van het land bewolkt bij ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein? Ah! Ai, ai, ai, ai, ai. Que delícia, hein? Ai, se eu te pego uh! will everybody said about the bird? B -b -b bird, -b bird, -b bird The Be Save <laughs> <laughs> <laughs> Ik de penseer neer. Het kwaad en de zegen in. Ze leiden me de wegen in. Verdwalend en kierend op het dode spoor. Overbruggen of verronden door. Onder de regen kruip ik omhoog. Win. so Jaren heen, een weten dat we nooit vergeten liet, verdragen maar vergeven niet. Een brug naar de horizon, in kleuren die je zelf verzonnen. En boven alles hemel, Staat een schitterende regenboog. Onder de regen kruip ik omhoog. Vergeten. Hoe heet het? Mike is nu aan het bellen naar. datgene persoon. voor de toneeluitvoering van de volkoren vereniging De Wurf. En uh, we wachten even op Mike wat hij doet. Ik denk dat de meneer wel over wil gaan naar. Uh, over een vrouw. Wordt spannend. Het is inmiddels best lekker weer. Uh, niet warm. Oh, zo te horen komt de, de persoon zelf even langs. Zo te horen komt degene langs. We gooien nog even lekker een nummertje in. Eens even kijken. We gaan uh, Shocking Blue, een oud klassieker met Venus. Luister daar maar even naar. Tot straks. Ja, daar zijn we dan alweer. Ja Mike, lekker, dus lekker, uh, lekker. er komt zo direct iemand van de, ja, de Wurf even die langs. Komt zo langs? die komt zo langs. Van wat een vereniging. Die komt zo even langs om uh, zelf even een persoonlijk op in te doen. Dus we gaan uh, lekker interactief met het dorp gaan we weer uh, omspringen. En uh, we hebben een uh, heel raar nieuwtje hebben we net opgedoken. Ja. Want uh, we wisten al dat de Duitsers er gewoon gewoontes hadden, maar dit... Dit slaat alles. Op. Dit. Kijk, dat is top, hoor. Ja, want uh, de Duitsers hebben weer wat nieuws. De Duitsers slussen tegenwoordig wel pap van de schnitzel und Blowjob Het is woensdag Steak Blowjob Day. Vooral Duitsers vallen voor, voor deze Valentijnsdag. Voor mannen nooit van gehoord. Nou, dat kan goed. Deze feestdag is bij ons redelijk onbekend. In Duitsland is die echt ontzettend razend populair. De Facebook-site heeft 19, nou, laten we zeggen, bijna 20.000 fans. En het wordt uh, ja, er al heel snel meer. De Duitsers noemen de dag liefdevol schnibloorttag. De steek is vervangen door de schnitzel. Deze 14 de maart is de simpelste feestdag ooit. Geen cadeautjes, geen kaartjes, geen bloemen, geen liedjes. Gewoon een lekker biefstukje en een flinke pijpartij. Meer heb je niet nodig om je vriendje te laten zien hoeveel je van hem houdt. De Steek en de BJ-dag werd tien jaar geleden bedacht door de Amerikaanse DJ uh, Tom Bercy. Hij was het zat dat vrouwen op Valentijnsdag in de watten werden gelegd. En zonder dat hun mannen daar iets voor terugkregen. Die uh, kunnen volgens hem namelijk niet zoveel met bloemen en chocoladeaartjes. Op de Steek en BJ-dag, uh, uh, BJ-day... Uh, uh, op staan. Homepage kunnen de vrouwen terecht voor uh, biefstuk uh, recepten. Er zijn nou instru dus instructiefilmpjes om de bijktechniek te verbeteren. En de online shop wordt uh, steak BJ T-shirts en mokken en beer aangeboden. Die moeten we in Nederland ook gaan doorvoeren. Ja. Mocht u net uh, gestikt zijn in uw broodje naar het nieuwtje. Excuus ervoor, maar mocht u ook een goed idee gekomen zijn, gewoon doen. Helemaal goed. We gaan, gaan we, we gaan nog even luisteren naar het volgende nummer van Raccoon. Love nou, you more. ik denk dat wij, uh, dat wij ons, uh, op het, dat wij als een gast aan tafel kunnen zetten. Ja, die gaan we zo direct naar dit nummer gaan we die interviewen. Oh, Oké, okay, die gaan we, daar gaan we op onze tafel zetten. We gaan zo natuurlijk beginnen met het interview voor, uh, van de volkorenvereniging van de Wurf. En we gaan nog even inderdaad luisteren naar Raccoon. Love you more. En dan zijn we zo weer terug. Tot zo.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 Met Love you more Een hele mooie oude hit uit de oude doos Jezus, ben je snel Mike Absoluut, ja joh, wat knallen nou zou van hier vandaag en daarom Wij hebben hier Meneer Je mag zijn microfoon uh... Ik heb hem open. Wat is uw naam? Als ik vraag? Ik, uh, ik ben Greg Veltins Ik ben voorzitter van de Wurf Kijk En die komt ons dus, uh, vertellen van de Volkorenvereniging Ja De Wurf Ja die gaat... We hebben een uh, toneeluitvoering Aanstaande zaterdag uh, hebben we toneeluitvoering in de klok. Ja. En daar speelden we beelden uit mijn kinderjaren. En dat, is een, uh, dat stuk is uh, samengevat uit uh, drie toneelstukken. Drie hoogtepunten uit uh, oude toneelstukken. En uh, dat zijn enkel de, de vrolijke dingen. Maar ook natuurlijk de minder vrolijke dingen. Tuurlijk. Maar uh, <laughs> de mensen komen die willen een avond plezier hebben en... Uh, dat hebben we in dit stuk eigenlijk uh, verwerkt. Okay. Dat het uh, gewoon uh, hoop humor is. Ja, nou, helemaal leuk. Oké. Okay. En kunt u eigenlijk uh, een paar kleine voorbeeldjes geven? Een soort van een soort van kleine sneak preview, zo te zeggen. Nou, het is, uh, het begint. Uh, het eerste bedrijf is. dat uh, speelt zich af in het uh, oude man en vrouwenhuis. Het heb uh, op het gasthof gestaan. En uh, daar zitten dus uh, oudere mensen. En dan komen ze op een gegeven moment na het eten, komen ze tot een dekking, horen ze kinderen buiten Sinterklaasliedjes Sinterklaas zingen, dan komen ze tot een dekking dat het Sinterklaas uh, is. Okay. En er wordt het oude verhaal opgehaald van weet je nog, nou en uit die verhalen gaat dus uh, de rest van, er komt wat in voor, en naar aanleiding van daar gaat het tweede en het derde bedrijf. Oké. Okay. Okay. Dus uit de, de oude verhalen van de mensen die hun ja. ophalen. Gewoon her, herinneringen ophalen. Wat weet ja. je nog? Oh ja. Nou, ja. dat is wel leuk. En dat, is, ja, en dat komt dan weer in het, in het tweede en derde bedrijf. Wordt dat hele fragment wat zich daarvoor deed. Dat uh, wordt helemaal afgespeeld. Dat wordt weer afgespeeld. Ja, nou leuk. En hoe bent u zo op het idee gekomen om, uh, met, met deze, van deze voorstelling? Dat ik genoeg. Nou, we hebben ieder jaar een toneelvoorstelling. En we... We hebben een uh, heel stukken uit het verleden. Die zijn geschreven door uh, meneer Steen, mevrouw Jongsma of Bakels. Mevrouw Bakels. En daar putten we altijd uit. En we hebben eigenlijk een, uh, iets uh, dat we om de 12, 13 jaar weer een stuk oppakken. Hetzelfde stuk. Ja, ja. En je hebt altijd weer de, de andere mensen. Dus je hebt altijd weer, dan neem je het weer op. En ja, het wordt altijd weer heel anders gespeeld dan het jaar ervoor. Ja, oh dat is alweer heel leuk. En, uh, dus uh, nu wouden we iets uh, We zitten met, uh, met toneelbezetting, met minder mensen, uh, er vallen mensen af. En toen hebben we aan het zoeken geweest van ja, wat kunnen we nou dit jaar doen? Nou, toen hebben we dus gewoon uh, gezamenlijk, hebben we dus uh, iets uh, met een paar mensen, uh, gewoon fragmenten uit andere stukken en dat samengevoegd. Ja, nou, dit stuk en wij zelf uh, zijn heel enthousiast okay. over, zoals het uh, loopt. Oké, okay. okay, nou mooi ja, we te horen. Wij zijn ook hartstikke benieuwd. En dit is op. Kijk, dit is op 17 maart. 17 maart, dat is zaadig, aanstaande zaterdag. Okay. Kijk, en 1 is 8 euro, zie ik. 8 euro, dus ja, wat wil je nog meer? Hè? Ja, zo'n mooi 8 stuk. 8 euro heb je een hele avond, plezier. Uh, <laughs> ja, we hebben absoluut. nog uh, Balma. En er komt ja, een. Oh, uh, kijk. Iemand uh, die, die, die speelt uh, op synthesizer En nou, die man die is uh, ja, helemaal heel, goed. Heel goed. Dus ja. Het is gewoon een heel avond plezier voor 8 euro. Oh, kijk. Ja, het en het is nog kindvriendelijk ook, zie ik. Helemaal goed. Ja hoor, <laughs> Dat staat er ook bij. Ja. Ja. Inderdaad. En het begint vanaf 8 uur tot, 8 uur. tot een uurtje of elf. De, nou, de, de voorzang duurt ongeveer tot half elf. En daarna gaan we gewoon lekker door met uh, lekker, de na. Lekker naborrelen. Een beetje dansen, muziek, dansen. Oh, kijk, okay. dus... helemaal gezellig. En uh, zijn er nog kaarten verkrijgbaar voor de voorstelling? Er zijn uh, genoeg kaarten verkrijgbaar. Gewoon aan de zaal. Aan de ingang. Oh, okay. Aan de ingang uh, ja. zijn er genoeg kaarten. Kunnen Elke... de kaarten ook van tevoren gereisd worden? Je kan ook een uh, telefoontje naar, naar ons uh, doen. En okay. dat is, uh... mm, even kijken, ik heb hier in mijn scherm staan. Uh, 023 57 487. Ja, dat klopt. Oké. Okay. En uh, had u zelf nog iets wat u kwijt wou op de radio voor promotie of uh, van ja, de werf? Ik zou zeggen uh, kom, uh, het is, uh, we spelen maar eens per jaar. En uh, je hoort ieder jaar weer, goh had ik het maar geweten. Want uh, ja, dat is altijd leuk. Ja, ja. Hè? Maar dan moet je weer maar een jaar wachten. Dus, uh, dus het is zeker de moeite waard om het zou te ik bezoeken. Zeg, uh, kom gewoon even. Wacht niet langer, ga direct bellen of uh, kom lekker zaterdag om 8 uur naar de krocht. Ja. En uh, het is zeker de moeite waard om uh, al die oude herinneringen op te halen. Het is, uh, er zijn zoveel, uh, de, de gebeurde vroeger zo'n hoop leuke dingen. Ja. Je had armoe, je had rijkdom. En, ja, mensen gewoon, uh, stonden gewoon klaar voor elkaar. En er komen natuurlijk weer hele leuke verhalen uit. Helemaal. Nou, hartstikke bedankt. En uh, we zien u wel weer een keer terug. Oké. Okay, hartstikke okay. bedankt. Heel erg bedankt daarvoor. En we gaan even kijken naar het volgende nummer. Het volgende nummer? Wat hebben we erin staan allemaal op? Uh, no Milk Today. No van, Milk Today. Van Hermans Hermits. Dat gaan we doen. We gaan lekker luisteren naar uh, Herman Hermits met No Milk Today. En dan komen we zo weer bij jullie terug.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 He was gay. We turn night to day.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 Today okay. To another man mm. It's too cold 18 stuck in her day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 Het een lange leven de dag die moest komen en op de nacht Alles ik mooi, maar wat ik nooit kreeg Is te de duur of te vroeg of te laat voor mij wachten op succes en op de mooie dag Dat ik in de zon in mijn zel voorlaag Die word ik weer beroemd je vier is nu de persoon het bellen voor het uh, darttoernooi in de Corve Sporthal van de 17e en daar wilden we natuurlijk uh, extra informatie over doorgeven en zo te horen krijgen we degene Mike, wie hebben we? Wij hebben aan de telefoon wij de Marcel Draaier van het uh, Zandvoorts uh, darttoernooi Goedemiddag Goedemiddag. Een hele middag. Een hele goedemiddag, ja. Wij goedemiddag. hebben vernomen dat u een dat nou, hebt georganiseerd voor 17 maart. Ja, wij willen dat gaan organiseren om uh, eventueel dat weer op de, op de kaart te gaan zetten. Heel goed. Dus vandaar dat ik uh, het initiatief heb samen met mijn uh, vriend uh, Rick daar, om het uh, dat nou weer uh, leven in te blazen. En dit is 17 maart? 17 maart, ja. De zaterdag. Dat is aanstaande zaterdag en dat, uh, de zaal gaat open daar in het uh, sportcafé uh, om 7 uur. En we oh. 8 achter, is de aanvang. Dat is op de Corvo Sporthal? Ja, dat is uh, Corvo Sporthal, ja. En ik heb gelezen dat, dat er uh, wisselbekers uh, zullen ja. zijn en, uh, voor de vliezers en de winnaars? Ja, voor de winnaarsronde en de vliezersronde. Kijk. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, ja, zijn... we willen. En uh, u kunt zich opgeven bij? Uh, ja, u kunt uh, eigenlijk bij, bij de Corveral, dus uh, het sportcafé Zandvoort. Kent u nog eventueel uh, Inschrijf halen en anders uh, zou het mogelijk zijn dat we zaterdag nog wat kunnen schipperen om uh, erbij te komen. Oké, okay, en het is een uh, singles? Singles toernooi? Ja, singles. En er zullen pool. 5-0-1. Oké. En uh, dan heb je pools van vier personen, las ik. Ja, volgens vier personen. En eh, uh, ja. Borden, dus vandaag. Dus nou, het ja. wordt één groot gezellig festijn met drank. Dat is, dat is goed, ja. <laughs> En, en uh, uh, hoe lang bent u bezig geweest met het organiseren van het uh, toernooi? Om het uh, nou, ja, tot nu op, uh, op, op poten te krijgen? Nou ja, kijk, uh, je bent er al, uh, natuurlijk loopt al maanden in mijn hoofd. Ik uh, heb vroeger altijd, met uh, vind uh, andere toernooitjes gedaan voor uh, bekende mensen. En ja, we willen nu willen we het uit gaan breiden. En uh, ja, we willen het groter en groter gaan worden eigenlijk, moet ik zo maar zeggen. Ja, ik zit natuurlijk helemaal goed. Er is weer een extra, extra sport die we dan weer bij krijgen aan het dorp. <lacht> Dat is weer uh, extra satire. Ja, daarom. Dat ja. is wel belangrijk. Want uh, het hoef... op het moment is een beetje de sport in de overhand in dit dorp. Is toch een beetje het biljart. Je ziet hier een beetje darten verdwijnen, als het ware. Heb je er heel weinig darten ja, heb je hier, qua, qua kroegen betreft dan, hè? Ja, ja, ja. ja dat uh, wordt ook steeds minder natuurlijk in de kroeg om, uh, om te gaan darten. Kijk, uh, wij, wij zijn nu van het spoor, uh, bij het sportcafé gekomen en uh, in een tijdverstreek uh, van een maand zaten er twee andere teams ook maar Oké, okay, dus het is een beetje een opkomende sport. In uh, de vooral in in is het een opkomende sport. Ja, heel goed. En dat moeten we natuurlijk doorzetten naar het hele dorp natuurlijk. Dat uh, zou mogelijk zijn en daar hopen we wel allemaal op natuurlijk. Ja, dus dat zou natuurlijk dus, mooi zijn. Dus uh, natuurlijk, voor zandvoorde is het uniek dit. Ja, absoluut. En het is nu exclusief dus alleen voor zandvoorde. Dus. En we gaan, uh, als het enigszins mee zit we volgend jaar willen we het uitbreiden naar... Uh, ja, naar meerdere regio's. Ah, kijk, dat horen we graag. Dus, het moet ja. dus een hele regio-toernooi moet het uiteindelijk gaan worden. Ja, dus de Fema en de DVK, kermeland die gaat het dan nou promoten op hun website helemaal. Ja, en dan willen we eigenlijk uh, niet meer in de korf, of, uh, maar dan in de korverhal willen we het gaan houden. Oké. Okay. Wat een heel mooi streven is dat. Ja, wel absoluut. Het is het streven waar we naartoe gaan. <laughs> <laughs> nou, dat komt helemaal goed. Nou, dus 17 maart het uh, Darttoernooi in de Corvis uh, Sportcafé. In het Sportcafé is dat, ja. Vanaf hoe laat? Uh, 7 uur is de zaal open en uh, 8 uur gaan we beginnen. Kijk, helemaal leuk. Oké. Okay. Dus dan hebben we weer wat moois om naar uit te kijken. 17 maart het eerste Zandvoortse kampioenschap darten. Om uh, 7 uur uh, zijn, is de zaal geopend en om 8 uur gaat het toernooi van start. En tot hoe laat duurt dat? Nou ja, het zal tot een uur of 12 uh, gaan uh, gebeuren, totdat oh. tot het bier op is natuurlijk. Ja, dat is de derde ronde dan, hè? Ja, ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja, okay. <laughs> nou, ik hoor het al, we gaan hier meer over horen. Ik okay. hoop het wel. Oké, okay, helemaal goed. Dank u wel voor uw informatie. Oké. Okay. En uh, we zullen zien hoe het afgelopen is. Kunnen we u volgende ja. week daarvoor bellen? Ja, dan mag ik mij gijs stellen Oké, okay, dank u wel. Hartelijk nou, dank. Ja, hoi, hoi, fijne middag. Hetzelfde. Dat is dus het uh, darttoernooi. Dat dart krijgen we dus ook weer bij. Nou, Dat mag ook eigenlijk wel. We hebben eigenlijk alleen nog maar een beetje... Uh, wat is het? Uh, voetbaltoernooi, uh, pooltoernooi, uh, biljart. biljart. Dat, ja. <laughs> nou, dat wordt dus iets heel leuks. Ja, hoor ik ben nu heel wel. erg benieuwd. Ja, Dart is inderdaad niet meer zo veel. Dat zie je bijna nou, zie je heel weinig. Het was bij de Bierburg. Was dat vroeger was het altijd uh, wel heel veel te vinden. Maar uh, het is daarna... Omstede had je, je ook een beetje. Omstede inderdaad ook nog wel veel ja. Nou, we gaan het, ja, we gaan het merken. We, we gaan lekker luisteren naar Sting en de Police met Roxanne. Roxanne. Yeah. Yeah, yeah. Oh. Bad boy, yeah, Remus. yeah, Come yeah. On. Hey, yo, shake what your mama gave you. It's a motto. Yeah. Pour out the bottle, blow out the candle. Too yeah, yeah. broke to hold, too shallow to handle. Get on today, you never promised tomorrow. Yeah, her moves reminds me of kung fu flicks. Thick lips that contradicts rules of the game she plays. The politics, red like special, red like lipstick. Right. Put on your makeup, body all made up, platinum plated, gold uh. rim cut up. Yeah. Roxanne, Roxanne, you don't really have to. Put on your red dress if you feelin' kind of blue She got the hops for the disco jocks Rock the socks at the top of the pops Never get through like the of block Twist the money like Bob's red. How to act Sweet and maybe similar to Simulacra What's the hat? Cats wanna be around her shine She wants to party Have a good time She feels kinda hearty Feeling, feeling fine Dig it all her life Just to get a gold mine Ooh. Romance in the street She's the pippin's paradise Get the stone with the ice She said I heard of the crew I'm your number one fan the refugees down from the islands, driving the Bentley's with her pretty, pretty friends, sipping colada every day is a weekend. Heard your name was prize out of Brooklyn, and fit to me in place with your total sound skin. I, I, I like this part. Ik wil your man Roxanne, roxanne. I want be your man. Roxanne, roxanne. I want to be, roxanne, roxanne. Be, roxanne, roxanne. Be, be your man. Ja, je hoorde Sting en de Police en helemaal de op Roxanne. Waar <laughs> right, je even kijken. hey, wat is dit? Ik kijk, waar, waar, waar, waar, Sting en de Police. Lekker, lekker, lekker. En uh, we gaan nog even kijken, want we hebben nog, uh, nog één dingetje voor, ja. jullie, voor jullie. Een heel mooi dingetje. Kom, oh, gingen we niet dit schaar. nummer eerst te luisteren? Nee. Oh, dan zet ik nee. hem even stil. Zet hem even stil. Je bent ook altijd tegenwerping. Dat zei ik he. toch? Hé hey. hé. We gaan nog even kijken, want er is binnenkort, het uh, is 19 maart, hebben we weer een pokertoernooi hier bij Holland Casino. En ja, nou, zoals jullie weten, poker dus is natuurlijk razend populair geworden. En nou, ze kunt u natuurlijk iedere dag cash games uh, kunt spelen en uh, meedoen aan het toernooi om samen met uw vrienden te genieten. Van het heerlijke pokertoernooi. Natuurlijk is poker niet alleen een beetje met kaart spelen. Het is natuurlijk ook een hoge spanning. De mensen schieten er meestal helemaal in de stes. Ga ik wel winnen? Ga ik niet winnen? Nou, het is natuurlijk een heel gezellig pokerarrangement. Iedere maandag en donderdag georganiseerde uh, Holland Casino een uh, Texas Hold'em pokertoernooi. Waarbij je rankingpunten kunt verdienen voor het finale toernooi. Dat eind december wordt gehouden met kans op hele mooie prijzen. En uh, op alle maandagen is het natuurlijk een no limit toernooi. En er uh, is een uh, buy-in van 50 euro plus 10 euro Dan hebben we ook nog even kijken, een star stack van 1000 punten En unlimited rebuys gedurende het eerste uur Nou, ik uh, ben eigenlijk, uh, ik poker alleen een beetje thuis en meestal een beetje via de computer op Ben jij nog een beetje van de pokerpartij of uh, niet helemaal? Nou, dat, uh, de laatste keer dat ik gepokerd heb, dat was ook in het casino Maar dat is al, denk ik, anderhalf jaar geleden of zo okay, okay. Maar ik ben er best wel goed in hoor ja, ik uh, moet zeggen, ik was vorige keer uh, stond was ik aan poker met uh, wat vrienden in de kroeg. En het uh, ging wel goed. In de kroeg? Ja, ik heb de eerste twee ronde gewonnen. Daarna ging ik bergafwaard. <laughs> ja, het blijft natuurlijk een beetje een populaire sport. Het is een hele populaire Ja, sportspel. Uh, ja, sportspel. Ja, het is inderdaad wel uh, zenuwseloop, zenu toch af en toe. Ja, en dit is de, de leeftijd van dit toernooi is van 18 jaar ouder. Natuurlijk. 18 jaar ouder, natuurlijk. Ja, je kan moeilijk als je 16 bent daar binnenlopen en zeggen van... Hoi, ik kom pokeren. Hallo. Hoi. <laughs> Wat je natuurlijk wel, als je natuurlijk welkom in succes niet bent, dan kun je gewoon thuis met je vrienden gewoon lekker gaan oefenen op het poker. En als je dan helemaal doorleert erin bent, kun je met je 18e jaar Holland Casino binnenstappen en zeggen... ...wij gaan de echte gokken eens een keer wagen. Ja. Dus ah, uh, dat moet zeker gedaan worden. We wouden helaas iemand uh, spreken van de Holland Casino, maar dat kon helaas niet. Die was uh, helaas even niet bereikbaar, dus daarom moet even via deze wegen. En uh, dit is, de aanvang is om 8 uur. Toch? Ja, de aanvang is om 8 uur. En we hebben... Uh, even kijken... Uh, voor alle toernooien geldt uh, maximaal 50 spelers. Nou, dat is al uh, genoeg. Dus er uh, zal dus genoeg spanning hangen, omdat 50 spelers denk dat je oh, toch wel redelijk, uh, een redelijk mooi toernooi kunt neerzetten. Helemaal mooi. Dus uh, zeker gaan, Gaat even doen, 19 maart, 8 uur, Holland Casino. En dan kun je eens even gaan kijken of jouw kansen gaan keren en of jij met een hele mooie prijzenpot naar huis mag. Inderdaad. En zo niet, dan kun je in zo'n mooie ouderwetse bierton naar huis zoals dat uh, ook wel genoemd wordt. Je kan het altijd proberen. Het kan altijd gebeuren. Je dus, het? dus we hebben deze week de Jazz in de Omstee. De opening van de kinderkunstlijn Zandvoort. Dat zijn 16 maart beide. Inderdaad. Uh, de toneeluitvoering ja. van de Wurf. Die hebben de hebben we net voorzitter van de Wurf op. hier in de studio gehad. Die heeft daar natuurlijk alles over verteld. Dat is 17 maart. Workshop taarten decoreren met Heidi bij Take 5 op de 17 maart. Take 5 is lekker druk bezig. Vorige week was ze ook allemaal Ja. En uh, de voorstelling van de Bobbelwagen bobbel, ook 17 maart in Hotel Faber. Inderdaad. En, en, uh, even kijken, wat hebben we allemaal nog meer? Dus even kijken naar de Barbelik volgende week. Dat komt anders. helemaal goed. Dat, Dat komt zo helemaal stonden. goed. Ja. En uh, we gaan dus even lekker luisteren naar Dansen aan Zee, en dan zullen we u nog eventjes gedag zeggen zo direct gezegd. Inderdaad, wij gaan uh, Robby en ik gaan zo nog even schuifelen aan de zee, uh, aan deze mooie kust, Schuifel. samen met Bluff Dan gaan we nu even aan beginnen. Dus wij rennen echt heel snel naar het strand toe. Dan uh, kunt u ons daar zien dansen. Wilt u komen? Rennen, rennen, Doe rennen. Dat is lekker. Wij dansen ons de beurt. Moet wel binnen. <laughs> nou, laten we zeggen. Pirouetje, pirouetje, heel snel. Oké, okay, dan nou gaan we lekker luisteren naar Bluff Dansen aan Zee. in het zand is voor mij nu wel gedaan want de letters van je naam.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 Mijn Heerlijk schuivels, jongen, aan die uh, kustlijn. Oh. Lekker op de zee. Op de heerlijk, strand. heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lekker, bluff, dansen Dans aan zee. Ja, we hebben gerend, jongen, echt. <laughs> Conditie wij. Oh. Lekker, lekker. We Zeker. We gaan ja. er op We gaan er al Gaat dat toch snel zo'n zo, zo middag? Nou, lekker. Heerlijk. Lekker, lekker hoor. Lekker ja, ik heb maar één bakje koffie gehad. Wat is dat nou, Mike? Ja, slechte zaak. We, we, we hebben het gewoon veel te druk gehad. Waar we het daar op aan. Ja, we gaan zo dadelijk lekker een biertje nemen. heb ik wel trekking. Nou, in ieder geval, dat was weer een leuk gevuld programma voor deze week. Inderdaad. En eh, volgende week gaan we natuurlijk weer kijken voor het nieuwe broodje van de week. En natuurlijk de volgende evenementen in Zandvoort. Inderdaad. We komen er komen natuurlijk weer genoeg aan. We gaan natuurlijk ook weer de zomerperiode gaan we open krijgen. Dus uh, het wordt weer druk genoeg hier in Zandvoort. Heerlijk. Dus we komen natuurlijk volgende week weer terug met de lekkerste evenementen, de lekkerste nummers en het lekkerste broodje van de week dat we kunnen krijgen. En Dat zal hier in altijd geen verblijf zijn. We gaan lekker. Oh. Ah, we gaan lekker luisteren naar het laatste nummer. En dan gaan, zijn we de volgende week weer. Inderdaad. Dit is Toedor Cinema Club. And she spoke melt in Words of wisdom To the basement people To the basement Any surprises await you In the basement people In the basement You hear the last time You know we're gonna find